De Olympische wintersporters worden vanmiddag in Assen gehuldigd. De sporters en hun begeleiders landen rond vier uur op vliegveld Eelde. In het centrum van de Drentse hoofdstad staat een podium en zijn grote schermen neergezet. Vanwege het enorme succes van de Nederlandse Olympische ploeg worden er duizenden mensen verwacht. Het weer, geregeld zon, het wordt 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuidoosten en oosten van het land. Er staat een matige tot vrij krachtige wind. Morgen gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 70 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Brugge 3 kilometer. A2 Eindhoven richting Utrecht bij de Afentkerkdril 4. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostaan 4. En op de A9 ook Amstelveen voor op 5 kilometer. A13 naar Rotterdam bij Delft-Zuid 6 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam. Bij Randweg Dordrecht 4 en verderop bij Knopendraasdorp 5 kilometer. A27 Breda. Utrecht bij Lexmond 5 en op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en Knopend Rijnsweert 8 kilometer. Na een ongeluk zijn bij Knopend Rijnsweert twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jawel, hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag luisteraars en uh, goedemiddag Rob. Ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer, tussen 2 en 5. Uh, ik heb het zonnetje al gezien, maar hij is nou weer even weg. Hij is even weg. Hij komt terug hoor, hij komt terug Ja Jawel, maar we gaan schaatsen he, vanmiddag. We, we, we gaan schaatsen. <laughs> we komen ogen tekort. <laughs> ja.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 To walk away, we've been.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 Zo, deze hebben we al een hele tijd niet meer gehoord op de radio. Het is te lekker om hem een keer op de zaterdagmiddag bij CFM te draaien. Door de JC en de Hard Dog Live. Nogmaals, wil je meekijken en luisteren in de studio van CFM? Ga dan naar www.zfm-life.nl en dan kan je tegelijkertijd meekijken, gaan we even zwaaien... en uh, luisteren natuurlijk naar het radiogeluid van CFM. Maar ik heb begrepen, kan je het via elke browser, heet dat met een duur woord... Nou, dat is omgang. nog... Ja, ik weet waar je naartoe wil. Dat is nog een beetje ingewikkeld.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 Gaat dat uh, over het weer van vandaag, Aubin-Jan? Uh, Tuurlijk, Formidable. Ik ben ik er helemaal vrolijk van. Het zonnetje schijnt, ja, maar wij zitten lekker binnen natuurlijk, <laughs> hè. En buiten waaien uit je hippie gewoon. Niet normaal, die wind daar uh, vandaag uh, hier in dus Zij zijn je naar het noorden loopt, want dan heb je wind in de rug. Kijk, dan valt het weer mee. Nou, hoe het weer er de komende dagen uit gaat zien... je ze dadelijk bij het CFM-weerbericht om half drie. Maar eerst Gloria Gainer. Dat was even lekker, de voetjes van de vloer op de zaterdagmiddag bij ben Met de 12 in van Gloria Kenen je de I will survive. Het is de 1 minuut over half drie. laten we gaan kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Via de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 Uh, windkracht 7 tot 8. Verder komen er zware, tot zeer zware windstoten... van meer dan, ton, dan 100 km per uur. U hoort het goed, 100 km per uur. Naast wolkenvelden zijn er ook flinke perioden met zon... en het blijft over het algemeen droog.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 Op Albert-Jan, de computer? Uh, nog niet, ik heb oh. een andere, andere, andere uh, ja, noem je dat, ingang gevonden. Dan gaan we straks weer even proberen met money, money, money. Maar daarvoor in de plaats kreeg je dus Abba en Waterloo. 8 over half drie, nogmaals een hele goede middag.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 Zo, spannend dus bij het ijshockey. En hoe gaat het met schaatsen? Volgens mij is Blokhuis nog steeds de snelste met 1,4650. Maar de volgende Nederlander staat alweer aan de start. Zo meteen in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag veel meer nieuws daarover. Maar is Toto en Efricaas? Zo vlak voor drie uur. Yeah, the drums echo in tonight, of the defiant The moon that wings reflect the stars that guide between